Van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 ZFM ZFM I try to make me go to rehab I say no, no, no Yes, I've been black But when I come back No, no, no I can't got the time And if my daddy thinks I'm fine just try to make me go to rehab From hand grenades, You loving on the psychopath sitting next to you, You loving on the murderer sitting next to you. You think I'd get this sitting next to you, but after all I've said, please don't forget.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 I'm okay. Bah, eh, Thanks, Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5 uur. Christian Bodenbakker met het NOS-journaal. ING en ABN Amro zijn vanavond allebei getroffen door een DDoS-aanval. Klanten kunnen niet of nauwelijks bankieren via internet en telefoon. Voor ABN AMRO is dat al de derde keer dit weekend. Gisteravond en vanmiddag was het ook al raak. Bij een aanval wordt een website bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer... waardoor de server overbelast raakt. Een woordvoerder van ABN AMRO benadrukt dat de veiligheid van bankgegevens niet in gevaar is. Elf multinationals beloven dat ze hun verpakkingen uiterlijk in 2025 zo produceren... dat die volledig recyclebaar zijn... Nu worden er nog zoveel verschillende soorten plastic gebruikt... dat recycling heel moeilijk is. Onder de elf multinationals zijn Unilever, Coca-Cola, Pepsi en L'Oreal. D66 roept gemeenten op om de koopzondag... tot inzet te maken van de gemeenteraadsverkiezingen. Kamerlid Pater Notte vindt het raar dat er nog steeds gemeenten zijn... waar winkels op zondag niet open mogen. Coalitiegenoot De ChristenUnie wil de zondagsrust behouden... maar heeft er geen bezwaar tegen als de koopzondag een verkiezingsonderwerp wordt. De Russische oppositieleider Navalny is weer vrijgelaten. Volgens zijn advocaat moet hij later voor de rechter verschijnen. Navalny werd vanochtend opgepakt toen hij op weg was naar een verboden demonstratie tegen de presidentsverkiezingen van 18 maart, die niet eerlijk zouden verlopen. Navalny mag niet aan die verkiezingen meedoen vanwege een eerdere veroordeling. Het is Anish Giri niet gelukt om het Tata Steel schaaktoernooi te winnen. De Nederlander verloor in wijk aan zee in de beslissende tiebreak van de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen. De tiebreak was nodig omdat ze in het klassement gelijk waren geëindigd. Als Giri had gewonnen was hij de eerste Nederlandse winnaar van het prestigieuze toernooi geweest sinds Jan Timman in 1985. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Minima liggen rond 8 graden. Morgen begint droog, maar in de middag gaat het regenen. Het is dan opnieuw zacht. Het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd optician en contactlenspecialist is voor u de zorg voor uw ogen.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 The bus is right. Shit, ja. Please tell us why You had to hide away for so long So long. Why did we go wrong? Mr. Blue Sky Please tell us why